Dit is de tweede oproep van Bredenburg naar Plaat. Tweede oproep van Bredenburg naar Plaat. Hallo Jan, ben je daar? Over. Ja, nee, ik ben hier. Hoe gaat het met jou? Bij mij gaat het steeds uh, een steekje pakken, Twee gesloten. Lekker, maak je niet overheuzen. Ik ga hier geen modulatie. Nee. Uh, tot waar ik staan kan. Over. Goed Jan, ik wilde het kort en zakelijk houden. Dit en alles voor de beleving van de eenzaamheid. Hoe meer wij hier praten, hoe vervelender ik het vind. Ik vind namelijk dat je je, dat is mijn idee, moet opladen voor morgen. En minder, steeds minder moet vertellen in die calls. Een suggestie van jou over oproepen. Ben je van plan om vanavond om negen uur of om morgenochtend negen uur uh, te komen over... Nou Willem, als jij ermee akkoord gaat, dan ben ik hier morgen om vijf voor twaalf... Ik vind uh, 9 uur vanavond hoeft niet. En 9 uur vanmorgen, dan kun je lekker rustig uitslapen. He, dan kun je vanavond net zo lang feestvieren als je wil. Doe uh, geen goud, zwaart vooral de groeten. En, en de technische jongens, hè, die donkere jongen en die blonde jongen. En die anderen, doe ze allemaal de groeten die bij ons aan tafel zaten. En de diverse vrouwen, als die er nog zijn, over. Dat is allemaal begrepen. Morgen om 5 voor 12 ben jij uh, voor de uitzending gereed. Dan roepen we jou op. Van onze kant is er verder niets meer te melden. Uh, je krijgt de gelegenheid om nog een opmerking te plaatsen als je die nodig uh, vindt. Of nodig acht, zoals dat uh, ambtelijk heet. En daarna terug naar de Bredenburg. Over. Ja, Willem, ik... Uh, want daar hebben we toch niets aan verduisterd... En ik vond vandaag een... In de vloedlijn in de vond ik een, een, een boekje... En ik een helemaal verfomfijd pocketje Helemaal door de zee... Maar ik, ik, ik dacht, nou heb ik eindelijk wat te lezen... Maar ik... Uh, het zat helemaal onder de teer. Alleen een korte samenvatting van de inhoud... Op de voorkant was nog leesbaar... En die heb ik hier bij me, dat gaat zo... Marbo, a bank clark... Is desperately short of money... Then, unexpectedly... A rich nephew comes to visit his city, suburban house. Marvel sees in him the answer to all his troubles. He poisons him and buries him in the garden. From then on, the course of his life is dictated by his obsessive fear of discovery. Nou, dat klinkt erg mooi, hè. En dan wilde ik beëindigen met ook een grapje, want je laat het toch altijd even de mensen misschien horen onder het eten. of Misschien niet, dat weet ik ook niet. Misschien alleen als het, als het heel tragisch en zielig is, zoals Boomans. Maar uh, er zit een man in de, in de trein met een houten been. En die is een sinaasappel aan het schillen. Hij gooit de schillen zomaar op de grond. Er zit een heel pinnig wijf tegenover hem en die kijkt het zo'n poosje aan. En dan valt ze ineens fel uit. En zegt ze, meneer, hebt u nou geen plastic zak? Zegt hij, mevrouw, is een houten been niet voldoende? Over. Dit is luid en duidelijk en begrepen in de Bredenburg. Vanuit de Bredenburg, een prettige nacht, Jan. Ik hoef eigenlijk niet te zeggen dat we aan je denken, want dat zei ik bij Godfried Bomans wel. Maar ik heb het idee dat jij meer aan ons denkt of wij ons netjes gedragen. Dan wij bij jou. In ieder geval een prettige nacht, ik hoop dat je het, dat je vermaakt. Tot morgen vijf voor twaalf, de zender direct uitzetten. Nogmaals prettige nacht. dit was de Bredenburg, over en sluiten.